Een uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Kinderen op salafistische moskeescholen... krijgen daar lessen met extreme denkbeelden erin. De kinderen leren bijvoorbeeld dat mensen met een ander geloof... of een andere levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Het blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC Handelsblad naar de instellingen. Er werd onderzoek gedaan naar tientallen onderwijscentra... Zowel in de politiek als binnen de islamitische gemeenschap is geschrokken gereageerd. VVD en ChristenUnie willen de wet aanpassen om makkelijker te kunnen ingrijpen. President Trump heeft zijn nationale veiligheidsadviseur John Bolton ontslagen... Het ontslag komt onverwacht. Trump schrijft op Twitter dat hij en zijn regering het oneens waren over veel beslissingen van Bolton. Volgens Amerikaanse media is Bolton tegen het vredesoverleg met de Taliban over een vredesakkoord in Afghanistan. Bolton was sinds maart vorig jaar Trumps veiligheidsadviseur en hij geldt als een hardliner. De president verwacht volgende week een nieuwe nationale veiligheidsadviseur aan te stellen. Staatssecretaris Knops wil vanaf nu zoveel mogelijk openbaarheid rond het ontwerp voor de renovatie van het Binnenhof. Een week geleden werd bekend dat de architecten van het Rotterdamse bureau OMA waren ontslagen... en dat de ontwerpen zijn afgekocht voor 2,7 miljoen euro. Of die ontwerpen nu openbaar worden is niet duidelijk. Pieter Bruin, die in de jaren 90 de nieuwbouw van de Tweede Kamer ontwierp, is nu de nieuwe architect. En Mathieu van der Poel heeft de vierde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Een Nederlander reed in de laatste kilometers weg uit het peloton. Door de overwinning blijft Van der Poel leider in het klassement. En het weer. Vannacht is het droog. De temperaturen liggen tussen de 6 en de 11 graden. Morgen komt er meer bewolking opzetten en dan valt er af en toe regen. Het wordt morgen rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Looking for a vision of me You right in front of me Looking at the photographs And the way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 Strike You yeah. yeah. Down. Now I want you to see how good life can be. You can turn it around, you better your life with the good times found. People will always take the long way around. The you know it you'll be lost and found. Living in the social with the shades pulled down. People will always take the long way around. People will always take the long way around. The you know it you'll be lost and found. Living in the social with the shades pulled down. Make the love man.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 But maybe it's cause I'm wearing your cologne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 Simples, mas eu te garanto. Eu sei fazer o Lelê, Lelê, Lelê, Lelê. Se eu te pegar, você vai ver. Lelê, Lelê, você jamais vai me esquecer. Lelê, Lelê, se eu te pegar, você vai ver. Lelê, Lelê, você jamais vai me esquecer. Vem pra com a gente, vai todo mundo, ó. Quero Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, lelele, le lele. pega, você vai ver. você Dit is de lange hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord, 106.9 FM. Ja, goedenavond dames en heren. Dit is Zerf Hem Live en we wachten op de verbinding met het gemeentehuis hier in Zandvoort... voor de commissievergadering van vanavond. Ik zal even de agenda met u doornemen. Die is niet zo ingewikkeld wat dat betreft vanavond. Het is de eerste vergadering weer, dus uh, waar gaan we het over hebben? Um, na het vaststellen van de agenda er is er een extra punt binnengekomen van het raadslid Koper van de PVA... over de Maria School. Dan gaan ze door met de mededelingen van het college van BMW... En dan komt de rubriek ruimte en economie aan de orde. Het gaat dan onder andere over de stad, notitie, codexterrein en de driehoek. Ze gaan het hebben over de regionale energiestrategie. Ze gaan het hebben over de beleidsregel waar de metropool de Kustkust. Kust. Vervolgens is er een onderwerp dat heet de ontwerpverklaring geen bedenkingen. bouw, twee woningen aan de Stantvoortse Laan, vlakbij 163. Nou, dat was het al voor de ruimte en economie. Vervolgens gaat men door met bestuur en middelen. En daar is een, um, gaat het over het verbod op de zichtbare uitingen... van verboden organisaties. En dat heeft alles te maken met motorbendes. Uh, dan gaan we door naar het actieplan Geluid als tiende. En dan is het alweer tijd voor de rondvraag en de sluiting. En dat is de commissievergadering voor vanavond. We wachten nog even op de verbinding met het gemeentehuis... Dat zal betekenen dat er uh, waarschijnlijk zometeen eerst het nieuws nog is. En mocht tijdens het nieuws de begadering beginnen, dan schakelen we gewoon over. In ieder geval zijn wij er vanavond live bij van op ZFM.